dus uh, nee, Nog even terug naar de Zandvoortpas. De Zandvoortpas, uh, de Zandvoortpas uh, daar had ik een, uh, een ideetje over... en ik wilde weten wat je daarvan uh, van vindt. Kijk, die Zandvoortpas is dus voor mensen die wat, wat minder uh, geld hebben. Maar als je dat nou doet, dat je dan met die Zandvoortpas... dat iedereen die kan gebruiken, maar dan koop je hem. He, bijvoorbeeld, ik zou best wel zo'n Zandvoortpas willen kopen... voor 50 euro of 100 euro. En dat ik dan bepaalde kortingen heb op bepaalde zaken. En dan kan dat geld wat dan op wordt gebracht... door de mensen die niet nodig hebben, maar willen hebben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 En dan vroeg je zeker ook nog om mosterd, of niet? Ah. Nou, dat weet ik niet, maar... <laughs> <Okay>. <laughs> ik zag nee, het zo nee, gebeuren. Dat, <laughs> nee, maar dat zijn die patatvossen of die bedelfossen. Die lopen, gewoon, uh, die lopen hier ook rond, omdat ja, die zijn eigenlijk ver, ja, verpest. Maar in het dorp ja, kan, kan het niet anders, want ze zitten te bedelen. Ze kruipen ook in die vuilnisbakken en dan pakken daar die patatbakjes uit... als er nog wat in zit, of die... Uh,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 Dan uh, is hij opeens razendsnel. En nou, het voedsel die uh, stroomt als waren in zijn bek. Uh, hier met het altijd stromende water. Dus daar, die, we hebben er wel wat hoor. en uh, uh, dus vorentjes, uh, graskarpers, uh, snoeken. Maar ook uh, stekelbaasjes. Uh, maar niet zo heel veel als uh, in uh, natuurlijke in, in sloot of zo. Want het water, het meeste water van ons... komt vanaf de Rijn, wordt daar al gezuiverd. En ja, daar kan...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 Spannende dingen. Ja, van alles. Van zeker. Van alles. Ja, ja. ja. en, en wat, wat landt er nou net voor me? Een heel klein, dat noem je een aardbeivlindertje. Die is gekleurd als een aardbei met zwarte stipjes. Dat is nog, een, dat is nog een redelijke redelijk zeldzaam ook. Een landt die net een meter voor me. Ja, dat krijg je als je stil midden in de natuur zit, uh, ja. naar vogeltjes zitten luisteren. Ja.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 zo bij staat. Ja, ja, ja. En hoe heb je dat ervaren? Is dat uh, trots? Iedereen van de familie is erbij, natuurlijk? Nou, die zussen zijn ongetwijfeld uh, wel trots. Maar er zijn ook, uh, ja, mijn ouders die hebben ongetwijfeld ook weer gedacht: van... Uh, Sven, waar begin je nou weer aan? Mijn moeder die vroeg ook <laughs> aan mij: verveel je je op je werk dat je dit nu ook gaat doen? <laughs> dus, nou, maak je maar geen zorgen. Uh, ja, ik vind het onwijs uh, eervol om me in te mogen zetten voor onze uh, gemeente. Ja, dat is, uh, dat is zeker zo.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 En natuurlijk ook belasting voor de gemeente. Je bedoelt meer met seminars en zo en dat soort. Uh... Ja, bijvoorbeeld ja. Uh, congressen. Nou, hoe mooi is Progressen. dat als je dat ja. kan doen met de uitzichten op onze mooie Noordzee? Dat zou toch geweldig zijn. Is waar. Ja. Kunnen wel een beetje gaan, uh, gaan surfen ook naar? Een...